Nederland. En dat is deze week. Rutte is niet de enige die valt. Raad, wie hier op zijn muil knalt. Ja, want het kabinet Rutte is gevallen, maar er zijn wel meer bekende Nederlanders en buitenlanders natuurlijk in het verleden gigantisch op hun muil gegaan. Daarom spelen wij het grote Mark Rutte valspel met Chris. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen, Chris? Ik ben aan het auto rijden. Ach. Ja, iemand moet dat doen. En rij je door of sta je in de file? Nee, ik uh, sta even op de keerplek bij de op. Dat is de ideale uitgangspositie om het grote Ruttevalspel te spelen, Chris. Ik leg er nog één keer verkort kort uit aan je. Je krijgt drie opgaves te horen van vallende bekende mensen. Aan jou dus schone taak om te raden wie het is, wie er op zijn mijl gaat. Nou, is goed. Ja, opgave 1. Komt ie aan. Ik zie je nu dat je dit feeling al hebt dat ging niet. Maar Chris, wie was dit? Op A, Sterretje die over zijn derde onderkin struikelt. B, Jan-Peter Balkende die van de skateboard pleurt. Of C, Kermit de Kikker die over Miss Piggy valt. Ja, volgens mij B. Jij zegt Jan-Peter Balkende. Ja, volgens mij is Balkenende die op onderuit zal ermieten. Balkende die onderuit zal skateboard. We gaan even aan Mark zelf vragen of dit goed was, Chris. Jawel. Ja, jawel, dit wordt goed gerekend. Chris, je gaat als een speer, opgave 2. Ben je er klaar voor? Ja. Is, was dit A? Piet Paulusma die tijdens zijn weerpraatje wordt geschept? B. Koningin Beatrix die hoort dat ze niet in de snake pit mag staan tijdens slimmer FM Koning of C. Ruben Nicolai die wordt aangereden tijdens een opname van het tv-programma? Je zou zeggen dat het B is, maar voor mij is C. Heb je dat gezien? Nee. Tijdens de slechte chauffeur van Nederland, vorig jaar. Nee, ik heb hem niet gezien, maar ik denk het. Je hoort al een beetje aan mijn stem wat het is. Meneer uh, Rutte, is dit een... uh. Ja, dit is ook weer goed hoor. Chris, je gaat als een speer. De laatste opgave die jou naar die fantastische prijs kan brengen in het domste radiospel van Nederland. Ben je er klaar voor, Chris? Ja hoor. Komt ie. Kijk staan aan de hand hoor. Ik voel niks. Kijk goed hier! Ja, Kijk goed hier, maar wie zei dat en wie ging er op zijn muil? A. Brit en Imkop wereldreis pleurend van de Himalaya. B. Een nieuw kit die even niet oplette. Of C. Flitzgewoehoei van Most Wanted die even een flitpaal over het hoofd heeft gezien. <lacht> Ik zeg B. Een nieuw kit. Ja. En meneer Rutte? Ja. ook dit is weer goed, Chris. Fantastisch. Woe! Ik schakel spelletjes Leo in. Die kan je vertellen wat je gewonnen hebt met het rutte valspel Spelletjes Leo! Nou Chris, nooit meer zware, diepe, gapende en stinkende hoofdonder voor jou... ...met deze exclusieve, superveilige Mark Rutte, Valhelm! <lacht> ben je er blij mee? Jazeker. Ja? En waar heb je deze prijzen gewonnen? Bij Slamm Ja? Fijn! Ja. Ben je klaar Leo? Ja, ik ben klaar! Fijn Chris! Ja. Wat een dom spel, hè? <laughs> Dat zeker. Slam FM. Nieuwe, nieuwe muziek. Who is this? Dit was wel weer een kans hebben voor de titel Domste Radio Spel van Nederland. de tijd voor muziek. Raison Kicks. Slam FM. Down with the Trumpet.